Uh, een schijfje Vlaanderen in Gent. Vlaanderen? Ja, maar ja, zijt u voor Vlaanderen of niet? Dat is ook We een probleem. Eigenlijk, kijk, dat is. Nee, nee, ik ben voor. Ja, eigenlijk. Weer bij ons zijn. Goedemiddag allemaal. Welkom. Zelfde politieke familie. Zo is het dat wij ja. democratisch radicaal zijn. Ja. Ondemocratisch radicaal. Inderdaad, die boes. <laughs> ja, wij zijn. Dat een... hoor ik Ondemocratisch ja. radicaal. Ja. ja, dames en heren, beste luisteraars, ah, bent dit, wordt, bent dit wordt een uh, zware uitzending. Ja, ja dat is de, de jingle. Ja, we zijn er uh, alweer live, aflevering nummer 6 van de BDW-podcast. Uh, live dit keer vanuit Gent. Ja, het, het, het valt me zwaar, maar we zitten dus in Gent inderdaad, die boes. Ja, u, u kunt dat niet uh, horen verder aan de klank of misschien wel. De geoefende luisteraars zullen wel denken, ja, het klinkt toch een beetje raar allemaal daar. Er is, andere, ik weet niet, er is iets, iets anders Ja, er hier. zijn heel andere dingen, want er juist hoor ik al een soort van mitraillet uh, gekletteren op de achtergrond. Uh, het raakt hier ook naar knok gigantisch hard, dat kan u niet horen via de radio. Maar dat is typisch Gent eigenlijk, zo'n soort van uh, mitraillet gekletteren, wat dan ook een boormachine kan zijn of een applaus. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En tegelijkertijd de geur van croque en braadworsten. Dat is geen meer bepaald. Dat is de Gentse feesten. Vanavond komt er nog verschraald bier bij. Maar het is nog het begin. Dus cervezus uh, uh, est limitus voor het moment. Ja, en snel. uiteraard de nationale feestdag met prachtig vuurwerk. Uh, met duizenden, tienduizenden mensen die gaan... Uh, juichen voor België en voor onze nationale feesten. Ja, ja, ik moet even de volgende stem identificeren. Ja, dat was een Gentse stem, hè? dus dat, da is, uh, ja. dat, dat is om te bewijzen dat we effectief in Gent zijn, want zoals u weet uh, is dat moeilijk te vinden ja. in, uh, in Antwerpen. Nou, vervelend uh, met een podcast uh, is dat ondertitels eigenlijk heel moeilijk werken, maar <coughs> sorry, met de, de geoefende ik, uh... luisteraar in Antwerpen, ik heb het over de Antwerpenaren, hè? want die moet nu extra, extra <laughs> opletten. Ja, absoluut. Bij maar Antwerpenaren zijn uiteraard heel veel Hollanders gewoon ja, maar wat, Wij hier iets ja. minder, maar uh, ja. ja ik ga deze manier hebben. even uh, voorstellen. Uh, voorstellen en situeren. Ik zal hem even omschrijven. Eerst, eerst met de omschrijving beginnen. He. Ja, dat is mooi. Uh, dus uh, hij heeft, het is ondertussen hier bijna 35 graden in Gent. Naast mij zit een man met een baard, uh, ja, eigenlijk een soort van uh, uh, ingekorte versie van Vader Abraham, kun je toch wel zeggen. He. Met een, een jonge baard. versie. Een, uh, zwart, een donkerbruin wolle kostuum aan, een roze de, das. Het en, is 30 uh, graden, luisteraars. Ja, maar hij heeft wel, hij heeft wel dat hebt u dat net gezegd, een hemd met. Maar we onder zijn kostuum aan. Hè. Dat maakt het natuurlijk een pak frisser. Uh, en voor de rest is hij de woordvoerder van. Ja? de woordvoerder van Batacratie. Voilà, en we zitten hier op de terreinen van Batacratie, waar dat we ondertussen ook een tiental dagen staan. met onze bdw -propaganda hok Maar we gaan eerst even vragen aan de woordvoerder: wat is Batacratie en uh, wat is uw naam? Mijn naam is Michel Vuilsteken, maar dat doet er niet toe. Ik ben uh, woordvoerder van Batacratie, maar dat doet er ook niet toe. Ah. Patakazie is een radicaal democratisch systeem. Oké. Okay. Je hebt uh, vorige keer gekozen voor de gemeenteraad, zes jaar geleden. Je hebt uw stem gegeven aan een partij. Dat is zo. Ik ga ervan uit dat iemand zoals u gestemd heeft in de verkiezingen. Ja, ik stem normaal gezien niet, tenzij het voor mezelf is. Dus ik heb niet gestemd vorige keer, dat okay. ik nog niet op de lijst stond vandaag. Voilà. Het is uh, heel uh, ondemocratisch voor een politicus dat hij niet meedoet aan het politieke spel. Ja, maar maar goed, dan we dan gaan een, ervan uit zijn dan dat is ook radicaal ondemocratisch in die zin. Zijn Precies, we en wij zijn uh, het, uh, het, uh, het omgekeerde daarvan, we zijn radicaal democratisch. Ja. Uh, het gedacht bij ons is dat uh, iemand die gestemd heeft in de verkiezingen, die heeft zes jaar geleden zijn stem weggegeven aan een partij. Die is die kwijt, zes ja. jaar lang kwijt geeft zijn stem, de partij doet ermee wat ze ermee wil doen. Mm -hmm. Verandert de persoon van idee, zegt hij... ik ben het toch niet meer zo eens met de persoon waarop ik gestemd heb... dan is dat pech kan hier dan niks mee gaan doen. Ja, dus in wij tegenstelling met een koelkast bijvoorbeeld, als je nog van een morgen gaat, je koopt een koelkast en je zegt na nou nou vier jaar van ik zet die koelkast een beetje beu, dan kun je die nog altijd gaan... Nee, dat kun je ook niet meer gaan terugleveren. Nee. Eigenlijk is het hetzelfde als een koelkast. Natuurlijk... Dan zet je hem te koop ja, op twee de ja, ja, bijvoorbeeld. Ik... Wat je niet met je stem kunt doen. je kunt en dan nee, je dan niet Een koolblood die pak gratis de oude mee. Absoluut. Ja, Precies, en dus daar doen wij iets aan ja. in politieke zin. Wat wij doen met batacratie is, wij beloven drie dingen. Ten eerste, de mensen die voor ons zullen verkozen zijn op onze lijst gaan in de gemeenteraad zitten, in de provincieraad en die gaan geen eigen opinie hebben. Ah ja, dus daar zitten dan mensen opinie. die eigenlijk geen opinie hebben, die geen idee hebben zitten, dan te zitten in de gemeenteraad. Inderdaad. Ja. Ze hebben veel ideeën en veel opinies, maar zij uiten die niet in de gemeenteraad. Dus ze mogen niks zeggen. Ze mogen wel iets zeggen, want voor elke vraag die hen gesteld wordt, voor elk debat dat ze gaan moeten voeren, gaan zij de antwoorden krijgen en de parameters van het debat krijgen van de leden van de lijst. Ja, oké. Okay. Dus de leden van de lijst, Ik hoeveel leden zijn weer. er in de lijst? Laten we dat dan even eerst vragen. Hoeveel leden zal de lijst ongeveer bevatten? Op dit ogenblik bestaat de lijst enkel virtueel. Vanaf september bestaat de lijst echt, wat dan gaan we, de handtekeningen die we nu net verzameld hebben. Uh -huh. We hebben die op een kleine 73 minuten, hebben we voldoende handtekeningen verzameld uh -huh. voor zowel provincie als ja, gemeenteraad. Dat verdient een applaus, vind ik. Oh, yeah, yeah. Dank u, dank u. Uh, dat is ook maar niet meer dan normaal. Dus, eerste punt, we hebben geen eigen opinie. We vragen voor elke vraag, voor elke vraag vragen we aan onze leden, wat vinden jullie dat we daarvoor, willen, daarvoor moeten antwoorden? Aha. Het gevolg daarvan is dat iemand die gestemd heeft voor ons, dat die kan beslissen dat hij voor onderwijs bijvoorbeeld zich iets meer groen voelt voor haven en economie iets meer liberaal voelt, voor misschien wel taalkwesties en dergelijke zeg, iets meer Vlaamse nationalistisch voelt, dat kan allemaal. Mm het -hmm. kan ook zijn dat iemand zegt, ik voel mij nu eerder linksig ja. in 2018. Maar dus je hebt eigenlijk heel veel mensen die zich eigenlijk allemaal zich een klein beetje anders voelen. Maar op dit, nee, nee. Je, je, dit je houdt dus mensen, wel, ja, dus mensen houdt die dus kunnen weer... evolueren. Mensen ja, okay. kunnen zeggen, ik voel mij nu linksig, maar ik voel mij ja. verzurend. Ja, okay. maar en dan dus kan hebt, die in de loop van de legislatuur rechtser gaan stemmen. Ja, oké, okay. maar dus je hebt dus een lijst die wordt binnenkort geconcretiseerd, hebt de handtekeningen zijn binnen, dan heb je iemand in de gemeenteraad zitten, in de provincieraad hoe komen al die meningen van al die partijleden, hoe komen die dan terecht bij die man die niet mag zeggen maar wel moet zeggen wat de, wat de, de, de gemene deler is van, van wat de, Vinden, ik, begrijp, ik begrijp dat u al iets ouder bent maar er bestaat zoiets als internet ja. waar men kan online dingen gaan stemmen er bestaat ja, zoiets uu. als een algoritme waarbij men kan zeggen dat het het he? eng, nu het eng, nu nu wordt het onze eng onze luisteraars begrijpen niet wat een algoritme is Kan u dat even nee. kort en duidelijk uitleggen misschien eerst en vooral ik vind dat u luisteraars heel erg onderschat ik vind dat gering schatten van de mensen maar die dat wel snappen vinden dat ja. heel eng ik, zal eerlijk, ik snap het eigenlijk zelf niet dus oké, okay. heel duidelijk waarom kunnen we niet gewoon zeggen we gaan de meerderheid van onze kiezers volgen. Dat zeggen wij niet, want wij zijn ook tegen het algemeen enkelvoudig stemrecht. Ja, daar zijn we absoluut ook tegen. Dat hebben we het vorige keer al uitgebreid over gehad. Wij vinden dat we inderdaad terug een meervoudig stemrecht willen invoeren op basis van IQ en leeftijd. Maar dat zijn ook de enige twee parameters. IQ is een heel vreemd iets, want een IQ is iets waar men niets aan kan doen. Leeftijd is ook iets waar men niets aan kan doen. Ja, maar dat doen. maakt niet uit. Ik wil zeggen, als je een laag IQ hebt, heb je ook niet de verantwoordelijkheid en de potentialiteit, denk ik, om te weten wat belangrijk is voor jezelf en de gemeenschap. Ik vind dat een heel uh, en als je een hoge leeftijd hebt, dan is uw levensverwachting te kort om nog mee te kunnen beslissen op een, op een betrouwbare termijn, manier ja. op lange termijn. Dus dat zijn hele objectieve manieren om uh, als meervoudig stemrecht uh, in te te voeren. Dat is, een, dat, is een, dat is een manier, dat is een heel simplistische ja, want, en... en uh... wat, wat zijn dan de dingen waarop u zou okay. meervoudig stemrecht zou... Uh, de, de, de, de wat, we zijn eigenlijk nog altijd niet bij het basisprincipe. Hè? Dus we hebben het internet, we hebben de algoritmes. We hebben dan twee mensen in de provincieraad ja, ja. en dingen zitten. Hoe komen we dan via het internet en de algoritmes uh, de mening... nog te dus zeggen, hè, de gedeelde mening van die, die, al die uh, kandidaten, van al die leden, bij de kandidaat in de gemeenteraad. Okay. Of de provincie. We gaan heel stap voor stap gaan. Ik begrijp oh, okay. dat het moeilijk ja. is voor we niet zo'n persoonlijke... We het heel erg lang maken. het kort. Kijk, als je dat zeg aan maar. de mensen uit je ziet... Natuurlijk, het wordt hier prachtig verpakt. Uh, met een ongelooflijk prachtig terrein. Met uh, geweldige Ikea-kleuren of Lidl-kleuren. Ja. Uh, dat zijn dus de kleuren die de mensen aanspreken. Dat is bewezen. Ook de kleuren van, uh, van sint geloof ik, als ik, ik me niet vergis. Ja. Of Beveren. Ik kan nee, niet vragen naar mij kijken. U bent een Hollander, dus weet dat niet. Uh, het is hier ook heel plezant. Mensen kunnen hier ook altijd stemmen. Hè. Je komt hier binnen. Ja, ja maar even terug uh, de naar die reedmes, je ja, bent ik, wil, ja, ja, ik ben afgeleid. Ik wil maar dat zeggen. Uh, als je hier binnenkomt, dan snapt je het eigenlijk. Je snapt het gevoel. Maar die uitleg, dat krijgt je nee. toch van iemand verkocht? Nee. nee. Uh, in drie zinnen. Eén. In we de hebben de we hebben geen opinie en we vragen aan onze leden alles. Twee. Niet iedereen heeft hetzelfde stemgewicht. Niet een eenvoudig systeem van IQ en leeftijd, maar een gedifferentieerd systeem, een verschillend systeem. Iemand die kinderen heeft, heeft op het domein onderwijs misschien wel meer te zeggen dan iemand anders. Iemand die ouder is, heeft misschien wel meer te zeggen als het aankomt op levenservaring en levenswijsheid, maar inderdaad minder op wat we betreft toekomstgerichte zaken. Iemand die in het centrum van de stad woont, heeft weinig te zeggen over wat er in het rand van de stad gebeurt op vlak van mobiliteit en omgekeerd. Okay. We zijn mee. Punt drie. Iemand die klinkt zoals ik mag niet een uh, Sinkse voor laten oprotten. Ja, uh, u mag over Hollandse zaken. Bent u dan gericht om... Uh, ja, alle Hollandse uh, zaken in ja, Antwerpen. Hollandse, Hongaarse te te zaken. En zaken betreffende de Dolly Dots. Want uh, zoals jullie weten, Istan was vroeger producer van de Dolly Dots. Nou, nou, ik, Dat ik heb er, er mee aangewerkt. Ik is niet deur, maar nou. ik heb er mee aangewerkt. Maar pas op, uh, de Hollander, of liever gezegd duidelijke de Nederlander, is op dit moment de snelst groeiende allochtoonse groep in Antwerpen. Dus pas op wat je zegt. Nou. Ook uiteraard, Dus, dus punt drie. Um, wacht hoor, dus eerst even ja, over die Nederlanders. Punt één. Ook nog eens. Eerst even over die Nederlanders. We vinden bijvoorbeeld ook dat het zo is dat iemand die uit het buitenland komt, een Nederlander, een ja. Antwerpenaar, dat die gerust iets mag te zeggen hebben bij ons. Oké. Okay. Dat is geen enkel ah, probleem dus bij ons. Antwerpenaar zijn ook buitenlanders. Dat zegt u ja, ook. Nou ik, ik heb begrepen dat... Ik weet niet waar, waar u de afgelopen vijf podcast afleveringen gezeten hebt. meneer iets ja. van. We hebben nou, toch niets aan. Het is anders. een plan dat Antwerpen een een onafhankelijke republiek moet worden. Eigenlijk ja. Als of dat van Groot-Brabant. Maar, dus dus ja, maar dat is nog niet. dat is nog Maar goed, dat we dat gaan even van terug. Van. Want ik wil niet van die algoritmes af. Wil je die algoritmes? Punt drie nog. Punt drie nog. Nee, we hebben één pas gehad. Eén hebben we gehad. Eén was... Ja. Oké, okay. volgende. Nee, dus leeftijd is niet. Ja, de, de leeftijdsdiscriminatie ja. wordt geïnstitutionaliseerd bij deze Leeft, Het is geen leeftijdsdiscriminatie. Is ja, maar volgens mij weten we nog altijd niet, niet meer over dat gehad eigenlijk. Dus, uh, over stemmen, ja. over dingen. Ik ja. denk het niet. Dus twee werden dus bla, bla, bla. ja, uh. ja. gedifferentieerd. Blablabla. Dat was gedifferentieerd stemmen. Gedif <tie> Mensen hebben verschillend stemgewicht. Of ze kinderen hebben of ziek ja, zijn of een derde been. Ja, alles telt. Ja, en punt drie. We zijn gewoon radicaal democratisch. Dus de hele, de hele spelregels gaan in het begin vastliggen, maar die gaan kunnen evolueren samen met onze kiezers en onze leden. Okay. Dus wij zeggen nu bijvoorbeeld wel, iemand die een hoge leeftijd heeft, die heeft minder stemgewicht voor toekomstgerichte projecten, omdat die toch binnenkort dood zal zijn. Mm -hmm. Maar misschien denken onze leden daar wel anders over. Ja. En dus dat zal ook kunnen bijgesteld worden. Okay. Op elk ogenblik. Oké. Okay. Okay. En dan okay. nummer drie. Punt drie is dat wij het niet eerlijk vinden dat men gewoon zoals Facebook met een like-knop ja of nee kan zeggen. Okay. We zijn tegen populisme, radicaal tegen populisme. Er zijn geen eenvoudige oplossingen op veel van de problemen. Er is geen zwart-wit situatie in de meeste zaken. De meeste zaken zijn grijs. Ja. Dus wij gaan in de gemeenteraad en de provincieraad zitten. Wij gaan weliswaar geen opinie hebben, maar we gaan daar wel werken en hard werken om elk punt dat ons voorgelegd wordt, eenvoudig en bevattelijk te omschrijven. Een half aan viertje, meer moet dat niet zijn, in gewone mensentaal. Want als je het niet begrijpt, dan kun je het ja. niet uitleggen. Wij moeten het begrijpen, dan leggen wij het uit. En dan gaan we dat aan onze kiezers geven. Ja. En dan vragen wij een minimaal engagement. En dat je kunt dus een minimaal engagement betekent bijvoorbeeld... Hier in Gent hebben we een probleem rond dat Dampoort. Dat is een groot kruispunt met een trein die daar stopt en met bussen. Ik ken het. Okay. Ja, we zijn er straks geweest. in Daar is een probleem. probleem. Je kunt er ook geen koffie konden rinkjes morgens. Inderdaad, onmogelijk. dat is een enorm ja, probleem. Daar, uh, en dus wat mee, daar dat gebeurt... Meegemaakt. Als je 2 euro in een automaat stikt, dan komt er dus vier ja. vijftig centen uit. En als je die 50 centen dan in een andere automaat stikt, dan komt er gewoon terug 15 centen uit. Dus je loopt dan inderdaad ja, in plaats van 220 ja. met 20 centen rond. Een groot en een, uh, dat is het spannendste wat er en gebeurt. Een populistische partij, wat een populistische partij dan zegt, en je moet maar naar Facebook kijken om te zien hoe dat gebeurt. De populistische partij zegt stem op ons en wij lossen dat op. Vijf minuten politieke moed, stem voor ons en het komt in orde. Eén, ja. twee, ze geven de schuld aan, aan één aan de persoon. Anderen, daar de andere. Dat kennen wij, dat, dat kennen wij. Dat wij de ja. de maar geven. de realiteit is dat het niet zo is. Het is een mengeling. Er zijn heel veel ja, partijen. Een kruispunt, okay. daar heb je. Mobiliteit, Vlaanderen, het gewest. Je hebt daar Infrabel, je hebt in de de zin, zin, in en, en nu gaat het allemaal, allemaal super simpel ja, maken kijk. met een algoritme. Ja, maar kijk, even, om, dat... die reden, om die reden zijn wij dus ook voor de onafhankelijke Republiek Antwerpen. Omdat ja. we dat dan natuurlijk zelf gewoon kunnen zeggen: zo gaan we dat doen. Dat zijn is... wij ook tegen dat democratisch gedoe? Want dan moeten niet met die 200 ja, gaan hoor. In, in Nederland kennen ze dat wel. Elke snelweg, 30 jaar, we schilderen alle, alle wegen roze of regenboogkleuren. Dan worden de mensen beter gezien. Ja, dat, is een, dat is een aandoenlijk, bijna schattig, naïeve visie op politiek. Ja, dat maar dat weet ik, niet. ik wens ik u niet, veel succes. Het goede ja. is dat wij er in Gent ja, niet echt last van ik zullen ik we hebben. Ik wil het bijna overkopen als, uh, als, als spokesman van onze partij. Maar ja. uh, dat heeft het nu helemaal verknald door uh, <laughs> nou, naïef te noemen. Ja, nee, uh, laat, uh, laat ik zijn dus uh, eigen... Want ja, ik ben bijna schattig naïef. Ik ben toch eigenlijk... Bijna schattig naïef. Vorige week hadden we hier de woordvoerder van de burgerpartij. En daar was... De burgerlijst, ja. Dat was, uh, ja dat was inderdaad, met een website waar het hele woord Antwerpen niet op voorkomt. Inderdaad. Die bus, ja. Er was één grote warige brei waar dat inderdaad, uh, niemand uh, ja. kopus nog staartus aan kon krijgen. Sympathieke ook mensen. Ook ogen, een anti... Heel sympathieke mensen. Heel tof. Ja. Al elke week gaan we een fiknik. Iedereen hier, is dan uitgenodigd met verse lichtjes aangebakken taart. Heel gezellig allemaal. Ja. Maar meneer weet eigenlijk toch, heeft, heeft erover nagedacht. Ik, ik denk dat het verschil ja. is uh, tussen... En, en, wat ook heel tof is, het is 30 graden en heeft de volledig bruin kostuum aan. Met een roze En ik zweet niet over maat. Nee. Het verschil tussen ons en veel andere partijen, wij zijn geen partij, wij zijn een lijst, is dat wij uitgaan van het goede in de mens. Ja. Wij gaan ervan uit dat de mensen, als ze geïnformeerd zijn... En nog eens, je moet geen professor zijn, hè? Het maar, moet in ja. duidelijke mensentaal omschreven worden te zijn. Als zij geïnformeerd zijn, dan gaan zij redelijke beslissingen nemen. Dan ja. gaan zij geen zwart-wit beslissingen nemen. Met een soort microbeleid, hè, waar u het over heeft, dat we heel veel dingen gaan vragen, dan is toch elke vorm van lange termijn beleid onmogelijk. Dan kunnen ze toch nooit meer iets uh, wat over vijf jaar moet uitgevoerd worden. Want om de haverklap kan alles veranderen. Dan komt er weer iemand die zegt, nou, nu vind ik het niet meer leuk. Ik was links en nu ben ik in het midden hè. Klompje, Dan kan dus. je toch nooit iets op lange termijn uh, plannen Je zegt heel duidelijk, er is een microniveau, er is een macroniveau, is een macroniveau je hebt een mesoniveau daartussen. Ja, je kunt de parameters... Dat wordt simpeler. Dat wordt simpeler ja, <laughs> je, je, kunt er, je kunt de <laughs> en parameters en dat, en dat uitzetten. Vooral ja, zijn... al die eenvoudige ja, termen. He, Algoritmes al... ja. met meso -riteren. Ik vind het ook heel mooi, maar als ik u dan hoor, <laughs> al die, die, die, die, die partijleden moeten stemmen en uiteindelijk komt het dan op een uh, alviertje, een half alviertje 4tje ja. terecht. Ja, hoe kan u dat dan inderdaad uh, uh, genuanceerd op het alviertje? Wat krijg ik de meso-versie of de macroniveau? De nano -versie, of de nano-versie. Ja, ik vind het heel mooi. Maar een, ik probleem, ik, ik, ik het, een probleem het, maar kan ik dat uitgelegd... Ik uit het, het goede bron van uw, uh, van uw partijgenoten. Dat die mensen in uh, de gemeenteraad dan ook een oortje krijgen. Dat de vragen dan gesteld worden. En dat die eigenlijk dan op die manier bijna live kunnen meestemmen. Uh, nee, wat er gebeurt. Nu maakt, nu maakt u er een ja? karikatuur van. Uh, dus de, de, de een beetje zo de, de knop van... Uh, nee, nee nou, dat van, is precies het tegenovergestelde okay, van wat wij voice. doen. De, de, hoe het, hoe het ja. gebeurt. Hoe het, het is niet zo dat men live gaat stemmen met een soort televoting. Juist nee. niet. Okay. Alles wat in een gemeenteraad gebeurt, alles, wordt voorbereid in commissies, in vergaderingen. Ja. Er is ruim de tijd om na te denken. Er is ruim de tijd om samenvattingen te maken. Ja. Okay. En nog eens, als je het niet kunt uitleggen op een halve A4, dan is het dat je het niet ja, begrepen hebt. Daar ben ik hebt. van volledig mee kort. Ik vind zelfs een bierkaartje. Dat klinkt ook beter, een bierkaartje. Dat, <laughs> dat, dat is weer heel populistisch ja, en niet ja, echt dat, juist. Nee. Ja, maar kijk, het is, dat populisme, ik vind dat het iets te veel uit. Uh, iets academisch misschien. Ja, academisch maakt. En ik vind dat het ook helemaal hard staat op als ik hier rondkijk, want uiteindelijk is het hier een groot populistisch gebeuren. Nu mag eerlijk, hier komt 20.000 mannen over de vloer. We, gaan, we gaan... gaan drinken, naar de voetbal kijken. U hebt hier een scherm, u zegt het net nee. zelf. De voetbal moet uitgezonden worden. Het is belangrijk dat dat niet, ik wou gisteren de stekker uitdrukken, waar dat u persoonlijk een hartaanval kreeg. Geen uh, hartaanval. Dus, uh, wij zijn... Uh... Dus dan denk ik, dat is toch puur populisme om de mensen hier dan binnen te krijgen. Nee. En dan als ik die mensen zie rondlopen, ik krijg ze hier ook in mijn kot, want ik doe hier de Siegfried Brakke verkiezing waarover zo meteen mee. Ja, ik verander niet, veronderstel okay. niet dat al die mensen die hier komen, wat voor gewicht dat ze dan ook op de schaal gooien, dat die allemaal zo kritisch zullen nadenken over alle sociale issues. Nee, die u twee zaken. Aanbrengen. Eén, dit is de Gentse Dit is ludiek het systeem uitleggen. Dit is ja, ja. om te lachen. Hier werken we met een stemgewicht. Na de Gentse feesten, reset, herbeginnen en dan is het ernst. Okay. Ja. Niet dodelijke ernst doodgravers ernst maar gewoon dan, dan, ernst. dan zijn eigenlijk alle mensen een klein beetje met voetbal en bier naar hier gelokt hebben die zich allemaal als lid ingeschreven ja. en, en kost is de man. privacy ja. wetgeving allemaal Ja, dan allemaal, ja dan allemaal, wordt dat wordt dan de, dan de, de, de nieuwe Siegfried Brekken ja, ja. eigenlijk mm. ah, U zou ja. trouwens geen slechte Siegfried Brekker zijn ook voor de Siegfried die um, verkiezing nu ik uh, u bekijk zo he. Als men niet ja, als de opinie van de lijst vraagt maar mijn persoonlijke opinie denk ik dat Siegfried verantwoordelijk is voor onze huidige Politieke cultuur. Maar ja. in alle geval, als je naar Gent komt, naar batacratie, dan ga je het systeem leren kennen dat de democratie gaat redden. Radicale democratie. De maar, enige oplossing. En dan tot slot, die algoritmes. Hoe zit het daarmee met die algoritmes? U had het over algoritmes. Een algoritme is een moeilijk woord om te zeggen, herhaal dit, volg dit recept op de computer en je krijgt een oplossing. Ja. In plaats van te tellen, we zijn drie stemmen voor en twee stemmen tegen tellen we, hebben één stem van een stemgewicht 1,18, een andere stem van stemgewicht 2,3 en dan vermenigvuldigen we. Algoritme is een heel moeilijk woord voor iets heel eenvoudigs. Voilà. Ja, ja, en die stemgewichten worden bepaald door ergens mensen ja, in zijn een... grote kantoren aan lange rijen schermen die, nee, gaan die, stemgewichten zijn heel, die stemgewichten zijn heel eenvoudig en hangen af van het domein waarop je stem Er Hier is, is niks stemmen. eenvoudig in ja. Vlaanderen, ik bedoel. Ja, ja, dat gehoord, dat maar... wordt een administratieve ja. nachtmerrie. Je kan geen eens een treinkaartje kopen met mijn rapje. Ik oh, begrijp nou, nou, dat nou, u is er zich er niet prettig een... voelt als Nederlander in Vlaanderen, laad, maar dat is normaal. Ik met algoritmes <swek> natuurlijk, dus dat ik u Tot wanneer mm. kunnen mensen nog terecht? Uh, want, uh, we tot nemen... volgende zondag in Gent, en de Willem de datum, want die podcast ja, dat wordt later uitgezonden nee, dat natuurlijk. Het wordt morgen uitgezonden, vandaag toch uitgezonden. Ja, maar misschien luisteren mensen veel later. Tot de eerste zondag na ja, de nationale feestdag van België. Ja, ja, dus uh, zo'n 21 juli is ja. de nationale feestdag. Ja, ja het begint dus met bijna. de Vlaamse feestdag en het eindigt ongeveer op de, de, de nationale feestdag. Dat is okay. eigenlijk het principe van de Gentse feesten. Hè? Oh, okay. Niet echt, maar toch een goede poging. <laughs> Allee, okay. ik, ik moet zeggen, uh, natuurlijk ben ik totaal niet akkoord met alles wat u gezegd hebt, maar ik vind het een ongelooflijk interessant en goed initiatief. Geweldig sympathie. Ja, zeker weten. En, uh, ja, wij wensen jullie gigantisch veel succes toe in ja, uh, Gent. Uh, vanuit en, we gaan Antwerpen natuurlijk zelf en... met onze BDW-lijst opkomen, maar ik denk dat we toch... Uh, uit gemakzucht uh, onze principes volledig overboord gooien en er een kartel van gaan maken. Zo is dat. Oké, okay, Michel. Heel erg bedankt alvast. En, uh, ja, wij gaan nu dan eens even verder kijken. En een groot applaus voor Michel nog eens. Uh. Zo, ja, maar we zijn er nog niet hè, bij DW. Goed. We hebben nog een heleboel Goed. te doen. Intussen wordt er afgehaald genomen van Michel, die hebben we oh, hier Michel, even in de tang genomen. Ja, Dankjewel Michel, Michel, ja. Michel, fantastisch. En het Gentsenfeest gaat door. Je hebt een beste woordvoerder die... Uh, ik weet het, ik er ja. ja. ja, Nou, ja. oké. Okay. Allora. Ah wel, burgemeester, daar zijn we. Uh, nou, we zijn er ineens zo echt ingedokken. Het hele plan draaien, andersom zo, nog een beetje, Kort slaan. Ja, zo, dan kunnen de mensen hier thuis ook horen, ja. in de Dollyboos. Uh, goed, uh, nou, dat was even een onderdompeling in een ander soort uh, democratie. Ja, eigenlijk is dat zo, maar op, op zich komt het een klein beetje neer op hetgeen wij doen. Het is inderdaad radicaal en het is uh, flauwekul. En, uh, maar het heeft, het heeft natuurlijk een hele belangrijke sociale inslag ook. En een maatschappelijke relevante waarde. En heel veel kans om uh, de democratie om te gooien. Alsjeblieft, zo, nu gaan we even door met onze dingen. We hebben nog wat dienstmededelingen te doen. Uh, want uh, wij werken nu natuurlijk nu toe na de verkiezingen. Uh, die zijn op 15 oktober... 14 oktober. 14 oktober. Je werd weer heel goed geïnformeerd. Ja, maar dat is heel goed. De, de twijfelende mensen worden bij deze dan ook ineens rechtgetrokken. Maar de avond daarvoor is er eigenlijk nog iets veel belangrijkers. Ja, 13 oktober, dat is eigenlijk het grote moment. Dan is er de grote verkiezingsconferentie in de arenberg schouwburg waar dat BDW nog eens even zijn visie op de Antwerpse mm -hmm. en de politiek in het algemeen en misschien ook wel een paar knipogen naar Gent zal geven. Ja, ja. hier uh, Een hele avond lang. Oké. Okay. En uh, kunnen we misschien ook iets verwachten... zoals een nachtelijke fakkeltocht... naar het nieuw te veroveren stadhuis? Wel, ik heb zoals, daar nog uh... niet over nagedacht... maar dat lijkt me een bijzonder goed idee. Inderdaad. Okay. Hier, uh, is van meneer uh... Voordat de anderen ja. er zijn. Hè? Je ik, moet ga er... Het, ja, ik kan het even noteren meteen. Dus dat kunnen we meteen zeggen. Dus alle, ik kan het meteen uh, uitvoeren ook. Dus Alright. na de voorstelling krijgt iedereen een fakkel in handen... en marcheren we van de Armer... het is niet zo heel ver... maar marcheren we toch naar het uh, schoenverdiep... om daar... Uh, onze, ja, de grote plaats merken, onze... plaats te claimen. In de okay. en, en dat een ander dan nog maar erin kan, moet zien te geraken. Hè? Ja, Daarvan. het is natuurlijk hier allemaal vol uh, uh, in, uh, in um, die renovatie. Dus er staan allemaal grote hekken voor. Dus uh, hij gaat er sowieso niet echt in geraken, denk ik. Mm. Maar is wat, die boes. Ja, uh, waar ik het ook nog wel over wilde hebben is... Uh, we hebben dat net in een voorgesprek. Dat hebben we bijna nooit, maar deze keer wel. Uh, uh, gaat over, de, over Gent het verschil tussen Gent en Antwerpen en daar uh, we, uh, hebben we het gehad over een intelligentia vlucht misschien, ja, misschien ook even belangrijk om te zeggen waarom dat ik hier sta, het is inderdaad ja. uh, we staan hier op, inderdaad op de Batacracie um, site, dat is in de Willem de Beerstraat, dat zullen we nog wel even erbij zetten um, in Gent, een heel aangename plezante uh, bedoeling, waar dat de Batacracie eigenlijk met hun partij waar dat je de meneer er juist uh, van hebt horen uh, praten, en ik sta hier eigenlijk als soort van oppositie uh, uit Antwerpen. Uh, in het hol uh, van de het leeuw. In hol van de leeuw. Dus uh, de Antwerpse antidemocratische uh, radicale partij BDW, die voor de onafhankelijkheid van Antwerpen strijdt, uh, staan wij hier om een beetje oppositie te kunnen voeren, maar wel met een gelijkaardige onderstroom van... Uh, nou ja, Dat hebben de, we ja. net in dat episch debat uh, ja. kunnen merken, dat, uh, dat er toch wel inderdaad wat wrijving tussen zat. Ja, er zijn verschillende denkwijzen. Want ik bespeurde nou niet... Heel veel wat nou echt zoveel serieuzer was dan ons programma. Nee, uh, ja, dat is waar. Uw dan. programma, moet ik ja. eigenlijk zeggen. <laughs> <laughs> uh, maar ja, dus er was een periode waarin uh, uh, uh, uh, uh, Gent veel intelligentie is verloren. Ja, eigenlijk is dat een geschiedkundige periode, waar dat uh, uh, de val van Antwerpen in, uh, waar dat op dat moment waren eigenlijk uh, Antwerpen en Gent twee vrijstraten. Ja. Uh, Lutheriaanse vrijstraten. En um, Dit het is 1780. Nee, nee, 1580. 15, uh, 15. 15, 1580. ronde. zijn het allemaal, eigenlijk een beetje onafhankelijke, min of meer onafhankelijke steden. En um, op een bepaald moment zijn de, Vre de, de Spanjaarden in, in Antwerpen binnengevallen. 1585, ja. het be bekende gegeven. En dat zijn eigenlijk alle Antwerpenaren met een klein beetje intelligentie en geld naar Nederland vertrokken. Okay. En in Gent is dat niet gebeurd, dus die zitten hier nog allemaal. Oh, de intelligentia zijn hier blijven hangen. Ja omdat de Spanjaarden hier niet geraakt zijn. Inderdaad, de boezen. Goh, dus dat hebben we allemaal aan de Spanjaarden te danken. En nu die leegte, die wordt dan weer terug opgevuld door al die Hollanders die nu aan het... Uh... Ja, die gedegenereerde Nederlanders die dan terugkomen. Nou, dat zijn verlichten. Ja. Dat zijn wel culturele vluchtelingen die dat enge gedoe daar ja. Uh, uh, ja. Uh, uh, ja. zat zijn. Inderdaad, whatever. Maar dus het past ook perfect in de lijn de, van de restitutie van de 16e eeuw om zowel Antwerpen onafhankelijk als Gent onafhankelijk te, te, te maken. Vandaar dat ik dus met de lijst BDW ook in Gent actief wil zijn okay. he, om dus naast de onafhankelijke Antwerpen een onafhankelijk Gent terug te krijgen. Oké, okay, en in dat verband zijn we op zoek naar een SBD, oftewel Siegfried, Siegfried, Siegfried de Brakke Loekeleij. -like. Uh, Siegfried Brakke, zonder de, Oh, Siegfried Brakke, ja. ja een ja. SBD -like. Ja, Aangezien ik als schuimburgemeester de lijst in Antwerpen trek, lijkt het mij niet meer dan ja. uh, voor de hand liggend dat uh, in Gent de lijst zal getrokken worden door een Siegfried Brakke Loekeleij. -like, Oké. Okay. Dus we zijn op zoek, we hebben hier ook een Siegfried Brakke fotoboot, waar dat al mensen die vinden dat ze toch in enige mate gelijkenissen hebben met Sigrid Bracke. Zich kunnen omvormen met een snor. Of als ze okay. een snor hebben is het goed. Een vestje, een strik, een pruikje. En zich kunnen omkleden in Sigrid Bracke. <laughs> Daaruit zullen we dan de beste Sigrid Bracke kiezen. De 22e, dus de laatste dag van de Batacra. Het zijn dan wel per definitie geregistreerde partijleden van die handel hier. Want ze moeten zich allemaal inschrijven en laten scannen ze krijgen volgens mij ook een chip ingeplant hier. Ik die bus, dus dan is het addertje onder het water zo Dus in komen die, die zin, algoritmes he, ja, met die 1,7 dus in die zin met die algoritmes proberen we eigenlijk van binnenuit heel die partij eigenlijk al uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik vind het er wel een meester uh, zodat we eigenlijk Gent volledig onder controle nee. hebben dus uh, even nog bijvertellen dus de 22ste, dat is in Gent uh, in de Willem de Beerstraat, komt op het grote podium van de, van de Batacracie worden dan de Beste kandidaten, de beste Siegfried Brakke lookalikes, uh, bij elkaar gezet in een soort van Siegfried Brakke defilé. En daar mag het volk dan, en volgens hun systeem dan hier, democratisch kiezen welke Siegfried Brakke uh, uiteindelijk uh, ah, okay. ja, ja. Zo gaan de lijsttrekker van BDW zal worden. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, okay. Graag zouden we natuurlijk de echte Siegfried Brekken hier ook bij de Lookalikes hebben. Komen kruiken, gaan we zo meteen even contacteren, want u lijkt er ook wel op. Ja, ja zeker. Uh, meneer, van u, uh, als u een klein beetje bijkomt... Uh, ja, maar ik ben niet van Gent, hè? Ja, dat hoeft ook niet. Dat is het probleem. Ik ben één ja, dat van is wel, die nou, Nederlanders. Eén van die Belangrijk vreden. is, je moet natuurlijk gedomicileerd zijn in Gent, ja. Ja, ja. ja, En dat, dat ga ik echt niet doen, hè. Want zo iemand, <laughs> zo iemand kennen we al. Met alle Chinezen, maar niet met een deze. Ja, vanavond. Ik Heb je nooit dat niet van stad ben. Was, uh, die, die leugen gaan wij herhalen ja, ja, totdat we, we helemaal Ik denk dat, he? dat dat zeker niet in een Gent gaat pakken. Zeker niet als een Antwerpenaar hier in Gent het heeft gekomen zeggen, dan denk ik dat je sowieso. Uh... Nou, jongen, jongen. Maar jonge. dat is inderdaad een feit dat ervaar ik hier natuurlijk nu ik een klein beetje in residentie ben in Gent. dat er hier inderdaad wel een zekere uh, um, uh... antipathie ja, ja, ja. toch een zekere discriminatie heerst tegenover Antwerpen. De vluchtelingen uit Syrië wherever, die worden hier met open armen ontvangen. Die mogen hier ja. allemaal uh, komen werken. Maar als Antwerpen worden natuurlijk toch een klein beetje. Uh... Allee, ik ben hier blij dat ik natuurlijk in de armen gesloten ben hier. Hè? Maar ik, we moeten toch opkomen voor mijn ja, plaats. Maar dat kan ook ja. bij, bij hun vandaan een soort denken zijn van we kunnen het maar beter bij ons houden zodat we hem onder controle kunnen hebben. En dat hey, dat, wel, kan, wel, ook, dat nee. kan ook, uiteraard. Nee, he, he. He. Ja, ja, ja, hier zijn, hier zijn toch wel bepaalde zaken aan de hand. Hier dubbele agenda's en achtergrond... en deep state, uh, deep city. Ja, uh, ja, ja want ja. Uh, die man... die heeft toch wel hele serieuze dingen gezegd... aan net, ja, uh, ja. Met zijn algoritmes. Ja, dat klopt. Dat ja. ziet er ook heel serieus uit. Uh, maar, maar oké. Okay. Uh, uiteraard, dus hoop ik dat ik... niet te lang meer ga blijven zitten. Want ondertussen... nu ik hier zit, is mijn collega burgemeester van de Staat Thuis eigenlijk vrij spel. Ja. Dus moet ik wel een beetje... Uh, ja, we zitten alweer over dat tijd. Het is dus langer. Ja. Uh, dus, nogmaals... Uh, u kunt ons vinden op iTunes, op Android. Uh, we zijn te beluisteren op Spotify, Tidal, alle grote zaken. Vervolgens de, de website zelf is bdw.vlaanderen. Daar zie je een mooie uh, gefilterde nieuwslijn. En daar kan je ook nog eens alles lezen over het ja. beleid van de partij. Uh, voor de rest, volg ons op Twitter. Jouw Twitter-handle was ook alweer... BDW 2018. Dat is heel makkelijk. En BDW is trouwens een fantastische zoekterm. Want als je naar je podcast zoekt of naar wat dan ook... je hoeft alleen maar die eerste drie letters in te typen... en we zijn de enige op de planeet met die drie letters. Hoe vind je daarvan? Fantastisch. Je maar er moet nog iets mee gebeuren met die drie letters. Hè? Want uh, die moeten ingevuld worden. Uh, of het wordt een soort burgerlijk-democratisch welzijn... of zo'n flauwekul. Of wordt het bier, drank en wijn. Want, ja, ja. Wijven mag niet meer. Ja, in kind dus... maken ze niet zo'n probleem van. Dat is weer uh, buikbaar, uh, is dat niet zo erg in. Dus hier heb ik ook de pol al een klein beetje doorgetrokken. En, ja, ik moet zeggen, de tweede optie uh, groeit alleen maar in, uh, uh, okay. in, uh, in sterkte. We zullen een, een online pol... Uh, dan zijn we op zoek naar mensen die de partij willen versterken. Ik zou zeggen, alle reacties op deze podcast wil je meedoen. info@bdw.vlaanderen. Vlaanderen. Dat is het e-mailadres. En dan komt dat terecht bij een van onze mensen op kantoor. Die hebben we hebben vandaag niet gezien, want ja, we zijn in Gent, hè? dus ja, dan konden we niet langs op partijkantoor. Groeten wel aan al de hardwerkende dames en wat dat was. Ja, ze zijn ja, nou, toch ja, wel ja, heel nou, blij zonet met zo'n stukje aan. Als, <tog> als uh, de grote leider en meneer naar uh, hen toespreekt, dat is het uiteraard hier gelukkig. Zeker weten, <tog> want ja, want ja, hoe bevalt jou het grote leider zijn? Huh? Het grote leider zijn. Want je ziet jezelf niet alleen als lijsttrekker... maar als grote leider van de beweging. Nou, dat is hier gemakkelijk als grote leider zijn. Hè. Mm -hmm. Alles gebeurt wat gezegd Als ik zeg, uh, ik moet dringend naar het toilet... dan wordt er eigenlijk een wc onder mijn gat geschoven. Hè. Dus dat is hier belangrijk. Zo is dat. En daar hebben we allemaal de vrijwilligers voor... die allemaal toch een betere wereld voor zich zien. Inderdaad. <laughs> en dat gaat. We ja. gaan eruit. Namens ja. mij is Van Lelussie hier in Gent op de Batacracie. Uh, tot wanneer uh, bent u hier... Hier Wel, ik ben hier nog tot uh, 22, tot het einde van de Gentse Feesten. De, 22, juli. Uh, 22 juli. bent u ben ik hier te vinden op de Batacracie in de Willem de Beerstraat. Dat is achter Sint-Jacobs een klein beetje. En daar uh, vindt u mij in een schoen uh, uh, met de vlaggen van BDW. Oké, okay. en uh, Bart de Weef, bij deze dus, heeft u tot 22 redelijk vrij spel in de stad, want uw uh, grootste opponent is uh, op buitenlandse reis. Ja, he, eigenlijk Trump, is dat zo, he? He? Ja, of Op die, die G7? G7? Of bent uh, op die G7 geweest, ja, ja. Ik ben op de G7 geweest. Dat maar ik moet zeggen, mijn uh, imitator van het stadhuis is vorige week ook nog naar Singapore geweest, een paar dagen. Dus het kan, het kan. En ik ga natuurlijk onverwacht wel eens af en toe een keer terug de stad binnen om te zien of dat alles in orde is. Maar ik ga dat niet op voorhand aankondigen, dat er zo ook in voorbereidende acties kunnen ondernomen worden. Nee, precies. En uh, we gaan het allemaal in de gaten houden. We gaan het allemaal volgende week horen. Namens mij is het van Lee Lucie dus een hele fijne week. En fijn dat je hebt geluisterd. En namens... Um, ja. Salutibus, het afheb. Oké. Van de symfonie van de politiek uh, kent niemand de partituur, De schuld van Chris Peters, de schuld van de Groenen en van al die pitweters. En de schuld van de acteurs De schuld van de activisten En de schuld van de facteurs